met het NOS-journaal. Vlaanderen heeft maatregelen genomen om het dierenwelzijn in slachthuizen te verbeteren. Er komt meer cameratoezicht, de opleiding van het personeel wordt verbeterd en de toezichthouder krijgt meer bevoegdheden. Vlaanderen neemt de maatregelen nadat vorige maand beelden naar buiten kwamen van mishandeling van dieren in een slachterij in Tielt. In Hilversum heeft brand gewoed in een slagerij en een woning erboven. Vanwege de rook moesten 16 mensen hun huis uit. Ze kunnen voorlopig niet terug. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand in Hilversum wordt nog onderzocht. In Doetinchem zijn drie huizen ontruimd na een plofkraak op een pinautomaat. Bewoners werden voor de zekerheid geëvacueerd, terwijl de explosieven opruimingsdienst zocht naar mogelijk achtergebleven explosief materiaal. De daders in Doetinchem gingen er met onbekende buit vandoor. De Amerikaanse vicepresident Mike Pence is begonnen aan een tiendaagse rondreis in Zuidoost-Azië en Australië. Hij begon met een bezoek van een Amerikaanse legerbasis in Zuid-Korea, vlakbij de gedemilitariseerde zone langs de grens met Noord-Korea. De spanningen in de regio zijn de laatste tijd opgelopen. Zondag deed het Noord-Koreaanse leger een raketproef, die overigens mislukt zou zijn. Onderzoekers van een Canadese universiteit zijn een deel van een unieke verzameling Noordpoolijs ijs kwijtgeraakt. De universiteit heeft in twee grote vriezers bijna anderhalve kilometer aan ijskernen liggen. Door een kapotte vriezer is een deel van de collectie gesmolten. Het ijs wordt gebruikt voor onderzoek naar het klimaat. Het weer in het zuiden is nog regen, vanuit het noorden zon, maar ook nog een enkele bui. Aan zee veel wind en het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Nou, ja, ze, ja, de, ja liever. dat is niet te geloven. <laughs> Doe ik normaal nooit, hoor. Nee, nee, normaal ja. doet hij dat nooit. Het is net een hond, hè. Ja. heeft hij gebeten. Is hij normaal ik nooit. denk al, wat heb je een natte neus vandaag. Ja. Ja, ja, ja, het valt op, hè. valt op, ja. Dolly wat... kan niet van de worst afblijven, blijven, <laughs> heb je dat da ook gezien. Do Dolly, wat gaan we ja. doen? <laughs> wat gaan we doen? Wat zullen ja. we gaan doen? Nou ja, Marco. Ja, een potje kaarten? Marco. Oh. Ja, tuurlijk, We gaan straks uh, gezellig een gesprek hebben... met uh, onze eigenste belangrijke dorpsgenoot Marco Termes. Onze schrijver, dichter, schilder...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 Deze single geven we terug naar 1963, naar december. Ja, December 63, hoor, de single van uh, Frankie Valli en The Four Seasons. Zodadelijk Marco Temes, er gaat een foto-expositie aankomen. Jawel, met ook foto's van de schrijverdichter Marco Temes.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 Vertel eens, wat staat er te gebeuren? Um, zaterdag uh, de 22e heb ik mijn eerste foto-expositie samen met Onno van Middelkoop. Nee. Uh, twee individuen bij elkaar, dus dat. Uh, het heeft ook de titel gekregen Solo voor twee. Hey, <lacht> Solo? Voor kijk eens uit. Ja. Geweldig. <lacht> dat is mooi bedacht. Uh, ja, dus, uh, ja, we zijn uh, twee vrienden. En uh, Onno is natuurlijk al uh, wijd en zij bekend. En uh, is al jaren en jaren uh, beroepsfotograaf.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 Die gaat eigenlijk helemaal niet van het midden uit, maar die gaat de foto in drieën delen of, of nou, ja, de in snijden, Dus ja. uh, uh, je hebt een bepaalde verhouding om ja, rust in het uh, beeld te krijgen. Ja, precies. Dus ja, uh, ja ik, moet, ik ben net karelappel, ik doe me wat. Ja, maar het, het, blijft... het pakt elke keer weer goed uit. <laughs> ja, op de een of andere manier gaat het, uh, vanuit, is het voor mij een heel natuurlijk proces om dat soort dingen in beeld te brengen.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 Dus ik ben heel nieuwsgierig naar jouw expositie. Waar gaat die plaatsvinden? Uh, Theo van der Laan van de Hema is zo uh, vriendelijk geweest om de ruimte boven de Hema, waar vroeger de bierwinkel zat. En uh, er heeft ook nog een restaurant in gezeten. Dat was voor, tot vorig jaar, geloof ik. Ja. ik nog het jaar daarvoor zelf. Ja, zat. Far Out heeft er uh, gezeten met een ja, restaurant. En klopt. volgens mij was het, het laatste restaurant dat heette Bliss.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 En ik neem aan dat, uh, dat uh, de foto's ook te koop zijn, de, Ja, niet? ja... De, ik, de ligt de, er ligt het eraan voor welke de, gekozen nou, wordt. Nee, <laughs> daar komt de keus erna weer een beetje om te kijken. Ik wil <laughs> ja. eigenlijk de mensen laten zien wat ik kan. Ja, dus, uh, dat, is, het, dat is in de basis de wil, bedoeling. Ja, ik wil de mensen uh, laten uh, ja, triggeren, ik wil ze prikkelen... ik wil ze laten zien wat, wat mogelijk is. Mm -hmm. uh, ik wil ze laten zien wat er in, uh, in mijn hart omgaat en in mijn geest...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 Dus ja, het, het is in ieder geval. valt er weer tegen, hè? Ik heb mezelf nog niet op één foto van Marco gezien. Dat zit er oh, al in mijn Nee, he? Ik heb je net een gedicht gegeven. Dat komt er goed toch, Vrouwen. Daar ben nou, ik ook wel blij mee, hoor. Ja, een wat Hoe reageren die dames erop als jij in één ja. keer voor ze staat met een, uh, met een grote toestel lens. met een grote lens? In de aanslag? Op van alles en nog wat? Ja, ja nou, ja, ik, heb, dus. ik, ik, ik, ik, ik kom niet zo bedreigend open en ik heb niet zo'n grote lens. Nee.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 En, en, en, en zo'n man zit gewoon bij ons aan tafel. Hè. Het is ja. niet de gast. Ja, in samenwerking met de gemeente van ja. Zandvoort. En ja. uh, het museum Zandvoort met Heli Jansen. Ja, dus maar uh... het is toch een enorme eer, Marco. Ik ja, bedoel, we hebben best wel wat dichters in uh, Zandvoort uh, de revue zien passeren. En uh, jouw gedichten willen ze dan toch gebruiken... Om, uh, om dat allemaal te verspreiden door het dorp. Het, het zijn natuurlijk ook prachtige gedichten. Dank je wel. Dat zie je vaak al aan de reacties op Facebook boek. Ja, ja, het ontroert mensen, echt het raakt mensen. Hm. En uh, je hebt een mooie manier van vertellen wat dat betreft. Dank Dankjewel. Ja. Marco, we gaan nog heel even naar je, naar je boek toe. Teg jaren van schitterende nederlagen. Hoe gaat het daarmee? Het gaat goed. Ja, hè? ja het, want, uh, want, want, want als je naar de Biep toe gaat, dan kan je hem ook krijgen. Ja, het, uh, uh, enige weken geleden is, uh, is het boek aangekocht door de Nationale Bibliotheek. Uh, dus dat...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 De, hey. de fotografie uh, nog even tot slot. <laughs> ja, ja, yes. Dus vanaf uh, 22 april uh, boven, boven de HEMA... Ja. jouw uh, expositie samen met uh, Onno van Milo -Koop. Ja. Heel Prachtig. Ik uh, ja. kijk er ontzettend naar vooruit, moet ik zeggen. Vier weken lang uh, gaan we ervan genieten. Dankjewel Marco voor je komst naar de studio. Dankjewel Rob. Ik zal het even veel plezier met de, de kwalificatie voor ja. jullie. 1. Ja. Ja. Ja. En, en, en er komt Albert Jan aan, weet je wel, hij zit ja. niet te luisteren. Hè. Ja, hij mag Verstappen stappen, is derde geworden in, de, eerste geworden in de derde vrije training. Oud nieuws, oh. oud nieuws, Albert John, Albert John, Albert John. Zodat ik krijg je met uh, Dier van de Week, ja, Max. Geef je stappen, maar wel Max. Zee.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 De luisteraar uit uh, België, John, die uh, luistert ook uh, lekker mee met uh, C.U. Wendt. Goedemiddag, John. Is schijnt daar in België ook het zonnetje? Nou, hier in Sanford wel hoor, heerlijk. Al in de temperatuur is nog niet uh, echt zomers te noemen, jammer genoeg. De single van John Anderson en Hold on to Love op plaats. Die je zeer terecht wel vaker hoort bij Zalvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag. Ja, hoe is het met het makreelroken? Wat hoorde ik je net over? Jazeker, ja, er was vandaag onder het motto Echte mannen roken. Ja, <laughs> dat is waar. Was er vandaag een wedstrijd makreelroken aan zee? De Zeevisvereniging Zandvoort heeft. De eerste wedstrijd van 2017, eh, vandaag aan zee gehouden. En ze begonnen om half elf. En eh, na de jurering, die eh, ging rond drie uur van start...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 Normaal gesproken elke zaterdag en zondagmiddag zo rond en daarbij kwart voor vijf. En vandaag doen we het ook weer, maar ietsje later dan kwart voor vijf. We gaan een beetje uitlopen, uh, Dolly. Ja, het zal niet, hè? Uitlopen, ja. ja. ja, ja. ja, ja. We, we zijn na, net aardappels. Moeten we maar naar vijf uur doorgaan, of niet? Nou, nee, nee, nee, nee dat kan niet. Nee. Want we hebben de kwalificatie van de Formule 1. Oh, en, en ik, ik heb een feestje. Daar had ik al een drie kwartier geleden moeten zijn. waar is een feestje, feestje. Ja. waar is dat feestje? bij mijn nichtje, die is 18 geworden. Dus we gaan lekker eten. Gevensted dankjewel! Nou, zodat dadelijk dus het gedicht na <laughs> deze van de, de Breakfast Club en right on track. voor eigenlijk, hè? voor de Breakfast Club. Ja, ja. zijn flink eh, Flink... en <laughs> dan later kalf uh... Het ontbijt van vandaag, jongen. Ja, nou, nou, dat ze zou mij bij? niks kunnen schelen. Dat vind ik de lekkerste maaltijd van de dag, het Dat ontbijt. is wel waar. En een ja. eitje erbij natuurlijk voor Pasen. Heerlijk. Dan s'avonds ook wel een lekker ontbijtje, hoor. Ja, ik heb niet ja, erg. <laughs> Ga jij lekker ontbijten zometeen? Ik heb wel. Ja, de Breakfast Club, de Ride on Track. Vandaar dat we op het ontbijt kwamen. Jawel, het is uh, kwart voor vijf geweest. Daar komen ze aan de gedichten van de dag. En ze zijn weer mooi, hè, Dolly?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 komt Donnie naar me toe. Zegt ze, heb je de Carioca-feestje opgezet van deze plaats? Dat duurde, het duurde zo lang ja, dat Kan ik ook niks aan doen. is de 12 inch van deze plaats. Die duurt inderdaad uh, bijna drie minuten het intro. Een dus, uh, beetje, ja. Ja. ja. Als je dat die vol wil praten niet... als DJ, dan ben je wel even bezig. hoor. Dus. Nou, ja, jij hebt genoeg te vertellen. Dus ja, dat lukt is waar. Ja. <laughs> Spenda en Gold, alweer het uh, ene laatste plaatje. Mag je hartelijk danken voor je bijdrage... naar nou, vorige week zondag en vandaag... Ja, ja, natuurlijk. Het ja, was, ja, nou, ik was gezellig. Willen. Ik vond het leuk om, uh, om weer mee te doen. En ik lees net dat uh, Albert-Jan trots op me is. Nou, ja, top. Dat ik top, het goed top, gedaan top, heb. Top, kijk, top. top, en, uh, top. Ja, nou, dat vind ik leuk om te horen. En zo dadelijk uh, Max Verstappen weer uh, in actie. In ja. Bahrein. Ja, ja, de trappé Formule 1. De kwalificatie begint om 5 uh, uur. En is dan morgen de wedstrijd? Morgen, morgen de wedstrijd. Hoe ook laat? weer uh, om 5 uh, om, uh, uur.